Zes uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. 23 vrouwelijke Syriëgangers en hun 56 kinderen... moeten zo snel mogelijk worden opgehaald... uit gevangenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat eisen hun advocaten in een kort geding tegen de Nederlandse staat. Het is nu rustig in het gebied, zeggen ze. De staat ziet er niets in. Volgens de landsadvocaat hebben de vrouwen er zelf voor gekozen... om naar terreurgroepen af te reizen. Premier Rutte zegt dat het alle hens aan dek is in de stikstofcrisis. Dat is een acuut probleem met gevolgen voor iedereen. Van de Raad van State moet de regering de stikstofuitstoot terugdringen. Volgens de premier wordt er hard gewerkt aan oplossingen... met het kabinet, provincies, bedrijven en juristen. Het circuit van Zandvoort mag volgende week volgens plan beginnen... met de verbouwing van het Formule 1-circuit. Natuurorganisaties die zeiden dat er sprake is van meer stikstofneerslag hebben hun kort geding verloren. Dinsdag bleek al dat de bescherming van een pad en een hagedis... ook niet voldoende was om de bouw bij de rechter stil te leggen. De AOW-leeftijd wordt in 2025 niet verder verhoogd. Die blijft staan op 67 jaar, heeft minister Koolmees bevestigd. Mensen worden weliswaar ouder, maar niet zoveel... dat het de pensioenleeftijd omhoog moet, bleek vandaag al uit cijfers van het CBS. Eerder is besloten dat de AOW-leeftijd tot en met 2024... stapsgewijs wordt verhoogd naar 67. En de AWB adviseert automobilisten om de zuidkant van Amsterdam te mijden. Het verkeer staat er op veel plaatsen vast. Er zijn werkzaamheden aan de Zuidas. Een dakdeel van een nieuwe tunnel van station Amsterdam-Zuid... wordt dwars over de A10 en onder het spoor geschoven. Ook het hele weekend zijn daardoor nog delen van de snelweg afgesloten... En rijden naar minder treinen. Het weer vanavond is het overwegend droog, maar vannacht opnieuw regen. Morgen wisselvallig, in de middag ook af en toe zon en ongeveer 15 graden. Zondag meer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de AWD. Door de werkzaamheden aan de A4 en de A10 is het compleet vastgelopen rond Amsterdam. Op de A4 zelf natuurlijk, van Den Haag naar Amsterdam voor de afsluiting bij Bad Hoeverdorp. 50 minuten verdraging uh, vanaf knooppunt de hoek. De A9, de omleidingsroute staat vol tussen Alkmaar en Diemen, tussen Haarlem en Holendrecht. Anderhalf uur op onthoud. Op de N201 Zandvoort uit horen tussen Hoofddorp en Schiphol meer dan een half uur vertraging. En een weg die ook compleet vaststaat is de N232 in beide richtingen tussen Haarlem en Amstelveen. Moet je ook rekening houden in beide richtingen met een uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Now You must go to work now You must make your entrance now You must do this now You must do that now You must listen to this now Do it now We, we don't think so The freedom we all desire is right here on your radio In the long history of the world Only a few generations have been granted freedom Freedom Dance Radio BB&Q Band en aan de Beat eind december staan ze in uh, Paradiso, maar dan niet in uh, Amsterdam Centrum, maar in Amsterdam-Noord, uh, met pontje oversteken bij het station. En we openen het tweede gedeelte met uh, Rick James en Klo, hier bij het tweede gedeelte van uh, Primetime, hier op deze vrijdagmiddag 1 november, dit is weekend. dingen gaan doen. aan nou, ik, ik wel. Ja. Ja. Ik, ik, moet, uh, ik moet draaien. Ik moet uh, dj'en in Limburg, ja. Ik zal Betty Kraft ook even draaien. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Ik, nee. Ik, ik, moet, uh, ik, ik moet een beetje dance, classics draaien en zo. Uh, in uh, Maastricht. Uh. Ah, we gaan een heel leuk uur tegemoet, vol met, uh, met classics. Ze zeggen, blijf vooral uh, luisteren, want we gaan, uh, gaan we Stony Scott draaien. Atlantic Star komt voorbij. George Benson komt voorbij. Jay Ingram en Michael McDonald, Sister Slash, Loose Ends, Windjammer. Alexander O'Neill, kortom blijf hangen, hier op Dance Radio. En ZFM Primetime, tot aan 7 uur zijn we bij je. Het tijd voor muziek, hier zijn de coole notes en Spend the Night. Come around and spend the night. You know you do it right.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 You do it Het had a spot hier op uh, Dance Radio CFM. En de voordraad weer de Cullen en Spend the Night op deze vrijdag 1 november 2019. We gaan alweer naar de kerst toe. We zijn alweer een beetje kerstplaat aan het uitzoeken, zeg maar. Ja, dat moet ook natuurlijk uh, gebeuren. Ja, het uh, blijft aankomend het weekend regenachtig. Af en toe uh, wordt het wel droog. Het wordt zo 10 tot en met uh, 14 graden hier in Zandvoort en omgeving... Komende week wordt het niet veel beter. Dus als je boodschappen gaan doen, doe het dan veel beter. Hè? I'm coming to back on crazy nachter. Here the stony scar. Listen to a melody, reminding you of a relationship. What you had with a girl, yes, the perfect fit. Stay together for a long, long time. The only thing you don't with mine on mine. Mine or mine was the future plan. Easily slow flowing like the baseline And the only thing you get with is the fit. The girl whom you love cause you want it. Yep, come on, again on the tip. Brother, brother, man. You watch the bosses flip again and again. The looking at your girl wind beat comes in yo, she's moving that bob thing. Yeah, you know what I I mean, to have a girl like that is every man's dream. You were have habit, nobody 'cause a day she, but was the reason the to love too. In this period, girls need to pay more attention To the person of you, Confusion. What was the consequence of this? You're high-round dating, your girl started to kiss The only one that loves you, and really loved you Her feelings turned over, and now she mistrusts you So all you have now, you wanna know how To make it up to who, so what you gonna do You're reminiscing, think about the kissing Your brother, man, get better, but you're missing A part of your life built up by experience Your love's gripped to it, and now I see it Struggle, struggle for yourself, but you did it Nobody pushed you to do it, admit it You got no places Go, 'cause nobody wants to know about the promises you show. that's go. love. Go. Got to love that thing. Man. So now you see, the other one wasn't perfect. She wasn't meant to be. Regret is the only feeling, but which is left? up until the very, very next time you gotta have a clear mind, love and let love, love and love you will find. Gotta step forward to another flame, girls are waiting. You check it out, my man. I'm Alleen nog een steekje uitgebracht. Uh, is uh, niet, niet veel gehoord. Nee, nee, nee, nee. Zo op tijd gaan we Buddy draaien. And buddy, ja, je kent het wel hoor. Denk ik. Denk ik zo. Ja. Middle of the Night. Loose Ends komt nog voorbij. Sharon Red. Of niet Sharon Red maar Sharon Brown. Windjammer. Chaka Khan met Ain't No Buddy. Dus blijft lekker hangen hier op GFM Dance Radio. En deze plan mag leuk wel zijn. Hij is uh, afgelopen jaar overleden. Jan Jan En Michael McDonald. Jamie Dubier. Heavenly Father, watch you no We take from each other Middle of the night. Ah, leuk om deze plaat weer, weer, weer terug te worden trouwens. En daarvoor rijden we Michael McDonald en Jan Ingram hier op CFM Dance Radio op deze vrijdagavond. Dit gaan we voortaan altijd, of net tussen 6 en 7, een beetje van die populaire classics draaien. Ja, ja. Ik zou geen uh, Dan Hetman gaan draaien met We Live Fire. Oké, okay? oké. Okay. Zo meteen gaan we Sharon Brown draaien. Maar is Sisters Slaats, een Thinking of You.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 In mijn kop zitten. De voordeur hebben we Sister Slut. Een um, uh, Thinking of You op deze vrijdagmiddag editie bij ZFM Dance Radio. Leuk dat je nog steeds luistert. En we zijn er uh, ja, ja, ja, elke dag tussen vijf en zeven. Goed, we gaan door met de muziek hier op Dance Radio. Dit is Lucent. Um, er is niks aan de hand. Er is helemaal niks aan de hand. Het gaat uh, allemaal goed. Ze hebben er een plaatje over gemaakt. Dan heb ik het over Emergency. 85 vandaan. Het ah, is dus alweer 5 voor, of bijna vier voor zeven. Dat betekent dat ik afscheid ga je, van je ga nemen. Dank, dank, dank voor het luisteren en uh, ik wens je een heel fijn weekend toe. Ja, en ik zie je graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Prime Time op de vrijdagmiddageditie. Van der Blink. Ja. Aankomende maandag zit uh, Berry de Bruine weer. Blijf vooral luisteren naar ons. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En wat gaan we nog draaien tot aan 7 uur een hele fijne plaat 1991 Alexander O'Neill en all true Men. Ik spreek je maandag uh, volgende week vrijdag oi